Belgische radio en televisie. Geen geschacher met de dood. Een luisterspel van Dan Hayworth, uit het Engels vertaald door Wart Rijsselink. natuurlijk achteraf heeft iedereen mooi praten. Ze weten je allemaal precies te vertellen wat je had moeten doen en wat je niet had moeten doen. We hadden vader niet in het spooktreintje mogen laten gaan. Nou goed, laten we aannemen dat dat verkeerd was. Maar hij was helemaal niet wat je zou noemen een bang type. En bovendien had ik ook nog nooit gehoord van iemand die zich in zo'n spooktunnel dood zou hebben geschrokken. Ik bedoel, zich letterlijk doodgeschrokken. Het moet al tijdens de eerste rondrit zijn gebeurd. Onze Fred en ik hingen ergens in de buurt rond. We stonden tegen een stel meisjes te smoezen. Nou, en we dachten dat hij een tweede keer was blijven zitten. Het is wel gek, hè? Als je nagaat dat de oppasser het nog niet zo direct in de gaten had. Dat komt doordat sommige mensen een kaartje van een shilling nemen waarvoor ze dan de hele dag mogen blijven rondrijden. Nou dan, tegen het eind van de tweede rit gingen we toch maar een kijkje nemen en toen bleek de oppasser al min of meer op de hoogte te zijn. We hebben hier een dooie, een oude heer, Zij de oppasser, dat is onze vader, Zij onze Fred. Ik betuig u mijn oprechte deelneming maar de maatschappij had zich ontslagen van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot verlies, beschadiging, lichamelijk ja. letsel of ongevallen. Oh ja. In welke omstandigheden die zich ook hebben voorgedaan. Okay. Ja, het is goed, het is goed. Kijk, daar staat het duidelijk op, op dat bord, ziet u wel. En ook op de achterkant van de entreekaart. Hij kan dat niet meer lezen, hij is dood. En met de dood valt niet de chagren. Wie heeft het over chagren. Ik, ik betuig mijn deelneming. Onder voorbehoud van het ja, ja. feit dat de maatschappij elke verantwoordelijkheid afwijst. Ja, ja, het is goed. Laten we maar gaan halen. U kunt niet door het tourniquet zonder te betalen. He? Er is automatische controle. Oh, hoeveel? Bent u met z'n tweeën? Ja. Dat is twee shilling. Platformkaartjes hebben we hier niet. U moet dus de volle prijs van een rit betalen als u door het tourniquet wilt komen. Dat moeten we er dan maar bij nemen. We moeten hem thuis zien te krijgen. Zijn naam moet in het ongevallen register. Oh, maar man, dit is toch geen ongeval. Hij is dood. We houden er geen dode register op na. Ongevallen sluiten sterfgevallen in, maar sterfgevallen sluiten geen ongevallen in. Dat is niet noodzakelijk altijd het geval. Er staan mensen te wachten voor de volgende rit. Dit is echt niet het moment of de plaats voor straatreden voorin. Wij zijn geen straatredenaars. Wij zijn de naaste verwanten van de overledenen. Wil je soms beweren dat het een het andere uitslaat? Wij willen niet beweren. Wij willen alleen niet chagren met de dood. Maar dat stonden ze nou juist wel te doen. Onze Fred en die oppasser. Te chagren met de dood. En ondertussen zetten het treintje zich opnieuw in beweging... Vooraleer iemand op de knop had kunnen duwen of wat dan ook, weet ik veel hoe dat ding tot stilstand wordt gebracht. Nou, en daar ging onze oude heer dus weer helemaal mee rond. Een verdomd lugubre geschiedenis. Stel je voor, als je met zo'n echt levend lijk zit opgescheept... ...dat mee rondhotst in een spooktrein. Of laat ik maar zeggen, een echt dood lijk. Je kunt die situatie natuurlijk ook van de komische kant bekijken. Hangt ervan af hoe je er tegenover staat... ...maar hoe dan ook, we voelden ons niet weinig idioot, onze Fred en ik... ...terwijl we daar op dat platform stonden. Tegen de tijd dat de trein weer helemaal was rondgereden... ...had zich bij de halte al een hele massa mensen verzameld. Uit de weg, zei onze Fred... Maar het scheen niet tot ze door te dringen. Nou, toen gebruikte hij wat flinker taal en dat verstonden ze wel. Meteen had je de poppen aan het dansen. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. De stakker! Hij hey, heeft zich voor je als kind uitgesloofd. bent u dat vergeten? Hoe durft u zo'n schandelijke taal uit te slaan in tegenwoordigheid van zijn ontzielde lichaam? In het bijzijn van dames! Ja, om nog niet eens aan de aanwezige dames te spreken. Ook stond verkwikkelijk wat hier gebeurt! Had je moeten horen. Er kwam geen eind aan de herrie. En ook de oppasser bleef maar doorzeuren. Hij stond erop, vaders identiteit in dat tekstlose boek van hem te noteren. En tenslotte drong zich uit de omstanders ook nog een ier naar voren, die het ogenblik gekomen achtte om zijn duit in het zakje te doen. Hij heeft de priester nodig. Of de een of ander geestelijke. Geestelijke bijstand moet hij hebben. Een vertegenwoordiger gods, tot welke kerk hij ook behoort. Geestelijke bijstand, dat is het juiste woord in omstandigheden als deze. Eh, dank u wel, hij heeft zich nooit met dat soort dingen ingelaten. Dat is nou juist een ongelijk. In een situatie als deze is de troost van het goddelijk geloof voor iedereen onontbeerlijk. Dank u liefst geen gesagre met de dood. Geloof toch zeker wel aan een hiernaamaals en aan de uiteindelijke heilige met onze dierbare afgestorvenen. U kunt toch niet gewoon maar denken, hij heeft zijn natje en zijn rookje gehad en hij heeft niet allemaal gehad. Op die manier zou het leven zinloos worden. Omdat de politie er niet wordt bijgehaald. Ga je gang, maar ik vrees dat ze niet zullen komen. De hele politiemacht is gemobiliseerd voor de voetbalmatch. Er zijn praktisch geen manschap achtergebleven om het hoofd te bieden aan ongeregeldheden elders in de stad. Maar dit is geen ongeregeldheid. Hij is overleden. Zoiets overkomt ons allemaal. George, neem jij hem op je schouder. Onze Fred tilde hem zo voorzichtig en met zoveel zorg op... ...dat de omstanders er opeens allemaal heel stil bij werden. Ik kon niet zien wat er om ons heen gebeurde, want de tranen stonden in mijn ogen... En verder herinner ik me ook zo goed als niets meer. Alleen dat we om de uitgang te bereiken ongeveer een halve kilometer ver met hem moesten zeulen, helemaal door het attractiepark, waar we werden nagekeken door een hoop mensen die blijkbaar niet wisten wat ze ervan moesten denken. De portier was een kleine dikke vent met oud strijden slintjes op zijn borst. Maar ik moet zeggen dat hij zich heel redelijk gedroeg en op een sympathieke manier met ons meeleefde. Wat beroerd, jongens. Waar heeft hij zich dat op de hals gehaald? In de spooktrein. Ja, zoals de Bijbel zegt, onze dagen zijn geteld. Maar wie kent zijn getal? Wat een pech. En toen haalde hij zijn sleutel tevoorschijn om het grote dubbele hek open te maken... ...waardoor de plezierrijtuigen werden binnengelaten. Alsjeblieft, we maken er liefst geen vertoning van. We komen er wel uit door het kleine hek voor de voetgangers. Hij is geen voetganger. Hij is toch ook geen plezierreis? Ja, kom, laten we nou niet gaan chagren met de dood. Je zult het type van zijn schoenen afsluiten als je hem zo voortsleept. Nou, en zijn het jouw schoenen? Ik zeg toch o, niet. Houd dan je kop. En zo verlieten we met een grauw en een snauw het Lunapark en begaven ons op weg naar de bushalte. Je zou allicht kunnen denken dat we in die omstandigheden zouden hebben uitgekeken naar een of ander privaat transportmiddel: een taxi of zo of dat we de chauffeur van een bestelwagen een pond zouden hebben toegestopt... om ons vrachtje thuis te bezorgen. Maar de zaak ziet hem zo dat we altijd samen de bus hadden genomen. S'morgens en ook s'avonds weer als we huis toe gingen. We hadden namelijk onze trajectkaartjes, weet je wel. Het was zo'n gewoonte, hè. Samen uit, samen thuis. Nou zou het echt niet zo fijn voor hem zijn geweest... als we van ons gewone programma waren afgeweken alleen maar omdat hij de bocht om was. Als er iemand begraven wordt, hoe vaak hoor je dan niet de een of andere oude pimpelaar grienen, dat zou hem plezier hebben gedaan. Het doet er in de grond weinig toe wat hem nu eigenlijk precies plezier zou hebben gedaan. Wat ze daarmee bedoelen is, dat het leven, tenminste op dat punt, gewoon doorgaat zoals altijd. Net alsof de doden nog in leven zou zijn geweest. Dat heeft natuurlijk niks te maken met een overwinning op de dood of dat soort van kletspraatjes. Ach, wel nee. Alleen door de draad weer op te nemen waar de dood hem heeft laten vallen, geef je iedereen in zijn omgeving min of meer het gevoel dat hij uiteindelijk toch wel iets van zijn leven heeft weten te maken. Nou, ik hoop dat dit allemaal niet te ingewikkeld voor je is. Maar dat geeft niets hoor. Ik probeer alleen maar te verklaren waarom we hem mee de bus opnamen. ...nou moet je maar even luisteren naar wat volgt. De busconducteurs komen er niet zo mooi uit. En ik ben er zeker van dat het, het vuil in sommige kringen... ...ik denk aan de Transportarbeidersbond en aan de Algemene Arbeidersbond... ...meteen wat zal opwoelen en harder doen stinken. Hoe je het ook bekijkt... ...het is een feit dat er onder de busconducteurs heel wat rotkerels zitten. Stel je voor... Een vrouw met twee kinderen en een opgevouwen kinderwagen die alle moeite van de wereld heeft om op de bus te geraken. Denk jij dat ze een handje toesteken? Nee hoor. Ze laten haar erbij staan als jut voor het hek terwijl ze ongeduldig met de vinger op de belknop staan te wachten. Gelukkig zijn ze niet allemaal zo. Maar het is toch een feit dat er weinig of geen nette lui onder zitten. De werkuren en de lonen dragen daar trouwens toe bij. Het begon met de 72X. Geen dronken lappen. Hij is niet dronken, hij is dood. Dat verandert niets aan de voorschriften. Welke voorschriften? De directie behoudt zich het recht voor reizigers te weigeren. Dat slaat niet op de bussen. Dat slaat wel op de bussen. Waar is dat bepaald? Ik bepaal dat. Hij heeft het recht om met de bus te rijden. Alleen zij die in het bezit zijn van geldige trajectkaartjes... ...hebben het recht om met de bus A, te rijden. Als je wel, wij dus. Hè? We hebben allemaal onze roze kaart. Gebruik die dan maar op de volgende bus. Wij zijn nu al achter op onze dienstrooster. De 72 is ons al gepasseerd. Neem een taxi. Geen grijntje verantwoordelijkheidsgevoel hebben ze in hun corpus. En dat bedoelde ik dan ook toen ik zei dat er weinig of geen nette lui onder die kerels zitten. Ja, nu we de 72X gemist hadden, zaten we in ieder geval lelijk in nesten. Want nu konden we praktisch alleen nog thuis geraken met de 104. Maar die reed naar het centrum van de stad. En daar stonden de extra bussen voor de voetbalmatch te wachten om de massa volk op te laten die op weg was naar het stadion. Supporters met vlaggetjes en toeters en ratels en weet ik wat nog meer. Het was zachtjes beginnen regenen. En we voelden er niets voor om met ons vrachtje helemaal achteraan in de keuter te gaan staan. Aan de andere kant konden we ons in de gegeven omstandigheden toch ook moeilijk een weg gaan banen tot helemaal vooraan. Rekening houdend met de stemming waarin de meeste mensen op een zaterdagnamiddag verkeren, kun je onmogelijk het speciale voorrecht staan bepleiten om wat meer naar voren in de keut te mogen gaan staan. Dus gingen we maar gewoon vooraan staan. Maar ja, daar kwam al direct herrie van. Dat begrijp je wel. In de achterste gelederen ging men op de tippen staan om te zien wat er aan de hand was. En een eindje verderop in de keuken kwam men tot een woordenwisseling toen we vader van onze schouders aftilden en hem even tegen de haltepaal lieten aanleunen. Was hij op weg naar de match? Nee, hij zat in de spooktrein. Nou, dan heeft hij tenminste zijn lolletje gehad. Ja. Zal ik je wat zeggen? Gelukkig is het er gebeurd en niet ervoor. Bij belangrijke matchen bijvoorbeeld zie je vaak het omgekeerde. Dan moeten ze al direct een stel mensen wegdragen nog voordat de wedstrijd begint. Die circulaars hebben het nakijken, al hun moeite voor niks. Bus op, bus af, programmetje kopen, in de keuken gaan staan. Ja, hij mag nog van geluk spreken. Hij heeft zijn ritje gehad. Drie heeft hij hier gehad, voor de prijs van één. Dat is fijn, zeg. En tenslotte heeft hij toch ook nog zo'n warm plakje gehad vanmiddag? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat niet. Onze moeder gaat uit werken, zaterdags voormiddags. We eten alleen s'morgens een hapje en daarna is het holle voor de bus. Geen tijd, weet je wel. Nou, S'avonds, wanneer we thuiskomen van het werk, heeft moeder dan een behoorlijk warm maal klaar. En heeft hij dat zo zijn leven lang volgehouden? Zo is het iedere zaterdag geweest sinds onze George de kinderschoenen ontgroeide. Nou ja, ik zeg iedere zaterdag. Maar dat is niet zo strikt te nemen natuurlijk. Als het stront regende, bleven we thuis. Ja, wie laat zich graag er even nat regenen? Of als we thuis iemand op bezoek kregen. Jullie hebben vast altijd sterk aan elkaar gehangen. Hè? Ah, ja, ja dat, dat mag je wel zeggen. Je hebt van die types die zich thuis als pensiongasten gedragen. Ze komen gauw een prikje eten en daarna zijn ze weer aan de boemel tot bedtijd. Dan heb je er weer anderen die met een of andere meid rondklungelen. Zo'n slons met krulpen in haar haar. Ze lopen boodschappen met haar, sloffen langs meubelzaakjes en dat soort dingen. Al wat je wil hoor. Als ze maar niet met hun eigen volk hoeven uit te gaan. Zijn in een rokertje? Dank je wel, ik rook niet. En hij? Rookt hij ook niet? Nee. Nou, zie je wel, hè. Je verzakt de genoegens van het leven en dan overkomt je zoiets. Ja, maar omdat je niet rookt, ben je niet noodzakelijk een hè. Hé, nee, maar dat verandert niets aan de zaak. Je zou eigenlijk een ziekenwagen moeten opbellen. Nee, nee, nee, nee, dat is niet nodig, dank je. Het kost je niks, alleen drie pence voor je telefoon. We zullen de bus nemen. De hele zaak is dat we zaterdags altijd samen uit zijn geweest. Behalve de keren toen het stront regende of toen je thuis bezoek had. We zijn altijd samen met de bus overal heen geweest. We hebben wat alle mogelijke hoekjes en gaatjes in deze stad bezocht. Plekjes waar de meeste lui hier het bestaan niet van kennen. Al wonen ze er vlakbij. Nou en uh, telkens zijn we ook samen weer thuisgekomen. Dit is dan zijn laatste uitstapje geworden en nu vind ik dus wel dat het ten opzichte van hem onze plicht is om hem, zoals altijd in het verleden, netjes weer thuis te brengen met de bus. Sympathiek. Daar heb ik bewondering voor. Jammer dat niet meer het op die manier aanpakken. Het zou wel gauw uit zijn met al die wilde stakingen en dat geknoei met de weddenschalen. Om maar te zwijgen van de infiltratie van al die nikkers die een ernstige waardevermindering van onze eigendommen voorgevolg heeft. Ik zal eens een goed woordje voor je doen. Wij zijn tegen de rassendiscriminatie, Allemaal dezelfde. Hé, hey, luister eens jongens. Ja, ja, ja, ja. Luister eens even. Zeg vader, houd die raten stil wil je. Hé hey, jullie, luister eens. Die jongens hier moeten de bus op met iemand die verongelukt is. Alsjeblieft is geen gedrang. Een beetje ordentelijk als het kan. Wat scheelt hem? Hij heeft een ongeluk gehad. Is hij van zijn stokje gevallen? Als je het mij vraagt, dan is een pitje gedoofd. Waarom gaat hij niet met de ziekenwagen? Het kan net zo goed met een taxi. Zijn zoon hier zou mee naar huis willen nemen op de bus, precies zoals altijd. Laten we de dus schalpjes aandoen als ik vragen mag. Het zal wel loslopen, je zult zien. Ten slotte ben ik toch al 17 jaar lid en een respectabel lid van de Ladybroek van Varen. Opgelet daar komt ze. Denk erom, het is geen elektrische haas. Jullie hoeven dus niet als hazenwinten vooruit te stormen. Galopjes, ah, ja, ja, ja. al Allemaal naar het boventek. Oké, okay, conducteur, we hebben hier iemand die het heeft afgeblazen. Daarboven met hem. Hij is een niet-roker. Moet je even luisteren. Het feit dat we zo iemand op de bus toelaten, is op zichzelf al een tegemoetkoming. Naar boven met hem! Wij zijn ja, nu al ja, met... ja, Ja, dat weet ik. Wat weet jij? Jullie bent nu al flink wat achter op de dienstrooster. Jij bent een slimmerd, hè? Wat dacht je? Dat hij de lijkwagen was? Ofwel neem je mee naar het Bovendijk, ofwel neem je de volgende bus. Eppen ruiten maar erop met hem. Kalmpjes aan, kalmpjes aan. Geef hem wat levensruimte. En waar heeft die levensruimte voor nodig? Heb wat respect voor de doden, man. Ah, respect, ja, maar je zei, levensruimte? Hoor eens, ik ben al 17 jaar lid van de Ladybroek van Varen. En ja, zo ging het nog een poosje door. Ze waren allemaal heel lollig op hun manier. En er werd ook nogal wat heen en weer geduwd en getrokken. En ondertussen stond de conducteur natuurlijk ongeduldig te trappelen met zijn duim op de bel. Precies zoals ik je al gezegd heb. Nou, en toen pakte onze Fred onze vader onder de armen... en zeulde hij om achterwaarts de trap op naar het bovendek. Pak jij hem bij zijn voeten, Roger. Had je moeten zien de manier waarop hij vader oppakte. Het ging ze allemaal door de ziel... Ze werden er stil van. Net als de mensen die in het Lunapark om ons heen stonden toen Fred hem uit het treintje haalde. Zijn gezicht had ongeveer dezelfde uitdrukking als zo'n Madonna in een kunstgalerij. Rustig, vredig zou ik haast zeggen. Sereen, precies ja dat is het woord. Alsof er mijlen in het rond geen mens te zien was. Ik keek in de spiegel toen we de draaitrap opgingen... en toen zag ik hoe ze allemaal opeengepakt stonden te gapen naar ons... en onderling stonden te discussiëren. Onze Fred kon niet in de spiegel kijken, want hij ging achterwaarts de trap op. Maar zelfs als hij gekund had, zou hij het niet hebben gedaan. Zozeer was hij met al zijn aandacht en al zijn liefde bij wat hij deed. Je zou gezworen hebben dat hij doof was. De opschudding die wij bovendeks veroorzaakten... Scheen hem helemaal te ontgaan. Wat hebben jullie daar? Hij hoorde niet eens de vraag. Door de schuld van een stomme bliksem die zich met zijn hond naar de voorste zitplaatsen haastte, zoals ze trouwens allemaal deden met of zonder hond, struikelde hij bijna over de toom van die vent hond. Dat scheelde verdomd maar weinig. Maar onze Fred nam er niet eens notitie van. Hij installeerde onze vader in een hoekje bij het venster, ging naast hem zitten en gaf mij met een hoofdknikje te verstaan dat ik er tegenover moest gaan zitten. Die kerel die in de fanfare speelde, kwam zich naast mij nestelen. Dat zijn allemaal toffe jongens hoor, supporters van de United. In een situatie als deze kun je er bijvoorbeeld donderop zeggen dat ze zich fatsoenlijk zullen gedragen. Als ik ze zou vragen om een hymne te zingen, ze zouden het ogenblikkelijk doen. Oh, uh, Dank je wel, we zullen dat maar te goed houden. Ik meen het, echt waar. Nee, het is geen vaarwel, mijn broer. Dat kennen jullie allemaal, hè? Nee, het is geen vaarwel, mijn broer. Wij zien in vrede, in jouw lijf en vriend, zien wij elkander laat alle allen trouw de vrienden in vrienden Maar de andere kenden de woorden van de tweede strofe niet. En die vent van de fanfare bleef maar wat voor zich uitstaan kraaien, totdat onze Fred het hecht in handen nam. Goed zo, we zullen het maar hierbij laten. Dat heb je keurig gedaan. Dank je wel hoor, dank je wel. De vent van de fanfare zei tegen de anderen dat ze om ons heen moesten komen zitten. Op die manier trokken ze om ons gedrieën een soort sanitair cordon. ...waardoor uiteraard de aandacht nog meer op ons werd gevestigd. Nou ja, het dient eerlijkheidshalve gezegd... ...ze deden het op uitdrukkelijk verzoek van die vent. En in zekere zin herkenden ze hem daardoor als onze agent of onze impresario... ...hoe je het ook wil noemen. Die jongens vertelden me daarnet dat ze praktisch elke zaterdag met hun vader hierheen kwamen... ...naar het Luna Park, weer of geen weer. Behalve natuurlijk als het stront of als ze thuis bezoek kreeg. Ik zeg maar, als je even zou gaan uitrekenen hoeveel tijd die oude man in de spooktrein bijeen heeft gehotseld. Nou, dat zou ook wel een mooie rit worden als je het mij vraagt. Oh, Zo dikwijls zijn we hier nou eigenlijk ook weer niet geweest. Gek hè. Ik woon vlak tegenover het Lunapark en ik heb er in geen jaren een voet meer ingezet. Ik geloof ik geloof dat het geleden is van die keer... toen ik het joggie van mijn zuster erheen heb meegenomen. <laughs> en uit dat broekje is ondertussen al een verzekeringsagent gegroeid. Waar gingen jullie dan nog meer heen? Zo gaat het meestal. Als je ergens vlakbij woont, zie je er geen aardigheid in... dan word je geblaseerd. Maar ondertussen zie je ze in Trommen en te komen aanzetten... uit God weet welke stad. Yorkshire of een andere negerij. Waar gingen jullie dan heen als je niet naar de kermis ging? De jongen wil er liefst niet over praten. Oh, no, toch wel hoor. Maar als het je zo de man af wordt gevraagd is het erg moeilijk om het allemaal precies weer te herinneren. Uh, naar musea en zo zijn we uh, ook even toe geweest. Kunstgalerijen? Zo herinner ik me een museum waar een boom te zien was uit het ijstijdperk. Zo'n versteend fossien, weet je wel? Er waren geen bomen in het ijstijdperk. Ja, ah, die boom dan toch wel, want hij stond in het museum. Niet in het ijstijdperk. Als je het beter weet, dan moet je dat maar aan de conservator gaan vertellen. Er groeide niets in het ijstijdperk. Ja, toen alleen maar ijs, anders niks. Daarom heet dat tijdvak ook zo. Het was een volkomen woestenij. De jongen heeft zeer zeker geen zin om in omstandigheden als deze te gaan zitten kiften over fossielen. Nog, oh, ik vind het niet zo erg. Ik heb alleen niet de nodige bagage om daarover te discussiëren. Op het bordje dat erbij hing stond uitdrukkelijk dat de boom afkomstig was uit het ijstijdvak. Ik vertel dus alleen maar wat er op dat, op dat bordje stond. Ja, zelf ben ik er niet bij geweest. Het zal een vreselijke klap voor je moeder zijn. Heeft hij de oorlog meegemaakt? Hij werkte in een munitiefabriek. Nou, hij heeft eigenlijk nooit een slag uitgevoerd. Als hij een baantje had aangenomen liet hij dadelijk daarop weer staan voor een ander. Of hij ging stempelen. Maar alles bij elkaar was hij graag gezien. Door iedereen. Meilen in de omtrek was hij gekend. Oger was niet zo heel veel nodig om ongelukkig te maken. Hij was in dat opzicht als een klein kind. Neem nou, neem nou maar die boom in het museum. Mijn vader had ook geen bagage. Maar als hij die zou gehad hebben... zou hij er verstandiger gebruik van hebben gemaakt dan ik. Hij dateert zeker niet van het ijstijdperk. Toch voor mijn part. Maar, maar als jij zoiets zegt, dan denk ik... Mijn best, je kunt nooit genoeg leren. Maar mijn vader zou dat op een heel andere manier hebben aangepakt. Hij liet de mensen praten en gaf ze in het begin altijd gelijk. Maar hij wist zodanig te manoeuvreren dat ze hem op het eind gelijk gaven. Ja, dat had dat toch geen zin. Hoor. Zo had ik onze Fred nog nooit gehoord. Nooit voordien had ik hem zo over vader horen praten. Het was verbazend om te zien hoe hij daar zat naast onze vader. En zijn mening over alles en nog wat vlot ten beste gaf. Ja, ja, hij was beslist een aardige man, een gentleman. Behalve thuis. Hij was toch een goed vader voor je. Thuis was hij een rotvent. Oh. Je bent oversturen, jongen. alstublieft. Onze Fred reikte onze drie kaarten aan met een afwezig gebaar. En ondertussen kletste hij maar door, zonder enige aandacht voor zijn gehoor, net als toen hij vader de trap naar het bovendek opzwoegde. Toen had hij even min oog of oor voor de omstanders die hem met verbaasde blikken gadesloegen en bezwaren maakten. Op dit moment zat echter iedereen zowat heen en weer te schuiven op zijn zitplaats. Je kon heel goed zien dat ze het ogenblik gekomen achten om van onderwerp te veranderen. Maar ja, als Fred eenmaal op dreef was, kon jij moeilijk aan het verstand brengen dat het eigenlijk niet gepast was wat hij deed. Zijn huiselijke problemen uit de doeken te zien te doen... Voor een stel voetbalsupporters op het bovendek van een bus. terwijl je eigen vader naast je kil zit te worden. Als je de mensen zou behandelen overeenkomstig hun verdiensten. wie zou er dan aan kastijding ontsnappen? Ja, ja, ja. Zoals Watson zei. Maar daar had ik het niet over. Hè? Nou goed, maar je gaf toch te verstaan dat hij geen makkelijke was thuis. Misschien gedroeg hij zich zo uit plichtsgevoel. Maar aan de andere kant geef je zelf toe dat hij, voor zover de omstandigheden het toelieten, iedere zaterdag met jullie in de stad aan de zwier ging om, om, om een beetje van het leven te genieten. Het leven, zei je? Zie hem er zitten? Ja. Vandaag is het anders gelopen. Wat wil je? Het gaat me natuurlijk niets aan, maar uh, ik zou toch wel eens willen weten wat je hem uiteindelijk te verwijten hebt. Laat maar, ik voel er niets voor om over een dooie te gaan zitten chagren. Als je eenmaal weer thuis bent, zul je gauw weer de oude zijn. Ja, het zal er sinds aan zijn register niets veranderen. Als je wat ouder wordt, zul je daar wel anders gaan overdenken. Ja, wat ik erover denk, dat is van geen belang. Het gaat er alleen maar om dat hij met zo'n akelig zwart register zit opgeschept. Meteen viel er een stilte. Je kon duidelijk van de gezichten om ons heen aflezen, zelfs van de stomzinnigste, wat ze precies dachten. Dat de oude man uiteindelijk nergens meer mee opgescheept kon zitten, allerminst met zijn register, aangezien hij dood was. Je kon ook zien dat die vent van de fanfare zijn best deed om de zaak te redden. Dat hij op het punt stond om iets meevoelends voelends te zeggen. Om onze Fred een of ander blijk van zijn sympathie te geven of om het diplomatisch over een andere boek te gooien. Nou ja, om het even wat te doen of te zeggen. Na enkele onhandige aanloopjes, zei hij tenslotte... Waar heb je het eigenlijk over? Over zijn strafregister? Nee, nee, hij had geen strafregister. Wel hebben de buren tiental keer de politie erbij moeten halen, maar dat is telkens nogal goed afgelopen. Well, ze hebben ons tenminste nooit naar het bureau gebracht voor het gebruikelijke sermoen. En met het gerecht zijn we ook nooit in aanraking geweest. De agenten die ze op ons afstuurden, zeiden alleen maar dat ze zich met geen huishoudelijke ruzies wensen te bemoeien. En dat ze dat ook niet zouden doen als we er eindelijk mee ophielden de boel door de glazen te gooien. De oude dames hiernaast schrikken zich telkens een ongeluk, zeiden ze. Wie gooide de boel door de glazen? Mijn vader en ik. Onze George hier. ...heeft het ook wel een paar keer met hem aan de stok gekregen... ...maar meestal was het donderen tussen hem en mij. En die oude dames in het huis ernaast... ...krijgen het ervan op de zenuwen. Nou, niet vlak ernaast. Twee huizen verder. De kerel die vlak naast ons woont is doof. Die heeft er dus geen een ervan. Die is immuun tegen burengerucht. gerucht. Gerucht? Eh, Geraas mag je wel zeggen. Hij smeet alles tegen de grond... Al wat niet te zwaar was om op te pakken. De meubelen ja, ook? Ja, vooral stoelen en krukjes. Hij pakte soms ook de tafel op en kwakte je daarmee tegen de muur. En daarna slingerde hij ook nog allerlei dingen naar je hoofd... die hem toevallig onder de hand kwamen. Het leek wel of hij je voor een stenen pijp in een schiettent hield. Hij ontzag niets of niemand. Is hij altijd zo geweest? Nee, nee, nee. Nee, toen hij klein was gebruikte hij alleen maar zijn vuisten. Maar op een zeker ogenblik hè, begon het me te verweren... Ik was een, uh... een jaar of vijftien toen ik ontdekte dat zijn rechter elboog hem onvoldoende beschermde. Hij hield hem te hoog, weet je, niet tegen zijn lichaam aan. Nou, ik dacht, ik verkoop hem een opdonder in de maakstreek en dan krijgt hij er wel genoeg van. Oh, oh, oh, god zeg, kwam dat even hard aan. Het was net een ballon die ineens schrompelde. De dag daarop stond hij nog steeds onvast op zijn benen. En daar heb je nu spijt van dat je hem die opdonder hebt gegeven? Ja. ja, ja, ja, ik had er toen al spijt van. En hij zelf ook. Maar dat heeft ons niet verhinderd elkaar een volgende keer toch weer eens aan te vliegen. Onze, onze George hier, hè? De jongste van ons twee is, heeft het natuurlijk niet zo dikwijls met vader aan de stok gehad. Ik, ik had bovendien de indruk dat hij de slaande ruzies tussen vader en mij voor een soort spelletje hield. Hij dacht dat we het voor de lol deden. Telkens weer moesten de broers van mijn moeder en ook de politie tussen beiden komen. En allemaal zeiden ze dat we eindelijk eens wat redelijk moesten worden en ermee ophouden de boel door de glazen te gooien. Dat was wel heel moeilijk voor hem, ermee ophouden. Z zijn vuisten hadden altijd gejeukt als hij tegenover mij stond. En toen ik hem eindelijk op zijn rug had gekregen en hij zich uitgeteld voelde... begreep ik maar al te goed wat er in hem moest omgaan. Wat afschuwelijk denk je dan, na al wat hij voor je gedaan heeft. En bij die gedachte word je zo nerveus dat je bijna automatisch weer te lijf gaat. Heb je dan werkelijk nooit goed met hem kunnen opschieten? Nou, als dat het geval was, zou ik hier toch zo niet met hem zitten wel. De menselijke verhoudingen zijn ingewikkeld. Akkoord. Het is alleen nogal ongewoon als je het allemaal gaat aan de neus hangen van vreemden. Mensen die je toevallig in de bus ontmoet. Oh ja? Vind jij dat? Oh, de omstandigheden zijn ook ongewoon. Of heb jij soms vaker in de bus het gezelschap gehad van een dooie met diens familie? Nee, dat niet. Ik vind het alleen, uh, ik, ik vind het alleen een beetje ongezond als je de doopzeel gaat lichten van iemand... die pas het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. Die verwisseling van het tijdelijke met het eeuwige... maakt van een mens nog geen heilige. We gaan een massa mensen dood... en slechts enkele onder hen worden heilig verklaard. Op dat punt kan ik je geen ongelijk geven. Je wil hem met de bus mee naar huis nemen... zoals je altijd gedaan hebt. Heel rustig, heel bescheiden. Geen paniek, geen eulogie... Eh, eh? dat kun je best missen. Geen wat, zei je? Nou de gewone bom was bij dergelijke gelegenheden. Oh. hij was een ingoed mensen, dat soort onzin, weet je wel. Toen mijn oom gecremeerd werd, dat weet ik nog zeer goed, toen kwam de een of andere geestelijke die dat soort werkers opknapt een toespraakje houden. Hij wijzelde mijn oom op zulke buitensporige manier op, dat hij daardoor juist de nagedachtenis van die arme oude bliksem compleet vernietigde. Hij deed aan hondendoping. Je wilt toch niet beweren dat deze oude heer een hondendoper was? Heb ik dat soms gezegd dat hij een hondendoper was? Je hebt er een toespeling op gemaakt. In verband met mijn oom? Jullie vader deed toch niet aan hondendoping, hè? Nee. Nou, zie je wel. Ik wil hem best geloven, maar de hele zaak is toch... Dat volstaat een... dan wel. Je kunt deze oude heer niet zomaar hondendoping in de schoenen schuiven. Jij gaat buiten de orde. Ik ga niet buiten de orde. Waarom in zijn verleden gaan roeren, zei jij? Of toch zoiets? Nou, ik geef je het antwoord daarop. Die jongen hier is blijkbaar heel erg op zijn vader gesteld en wil zijn nagedachtenis niet laten bezoedelen door schijnheilige loftuitingen. Hij wil hem in zijn herinnering bewaren, precies zoals hij was, met, met inbegrip van zijn tekortkoming. Hij was in ieder geval geen hondendoper. Laten we aannemen dat hij zich thuis niet altijd behoorlijk gedroeg, maar je kunt hem in geen geval beschuldigen van hondendoping. Wat dat betreft gaat hij vrij uit. Ja, ja, het is al goed. Aan de andere kant heeft hij toch ook heel veel voor jullie gedaan, is het niet? Och niet... Voor zover ik kan zien. Maar wat heeft dat verdomd allemaal te maken met het feit dat je al dan niet van iemand houdt? slotte heeft hij de boel flink verknoeid. Toch niet over heel de lijn. Hij heeft bij jullie thuis zo nu en dan alles kort en klein geslagen. Maar afgezien daarvan heeft hij van jullie toch een stel kerels met pit gemaakt. En jullie bovendien een behoorlijke opvoeding gegeven. Ik heb geen behoorlijke opvoeding genoten. Ik zei het toch, al. Het ontbreekt me aan de nodige bagage. Als iemand mij zegt dat er in het ijstijdperk geen bomen waren... Die waren er niet. Het was toen een woestenij. Het ontbreekt me aan de nodige kennis om daarover te discussiëren. Wiens fout is dat? Uh, nou ja, jongens. Oh. Gezellige sfeer hadden we thuis, hoor. Reken maar. Aan de muur hing een spreuk in houtsnijwerk. Een van die producten van huisvleit. Je kent dat soort dingen wel, hè? Home sweet home. Ja. Nou. Dat heeft hij dan lekker op mijn hoofd doormidden geslagen. Ja. Je zou het bijna symbolisch kunnen noemen. Ja, maar ja, maar ja, daar zit het dan precies in. Het woord sweet dat in het midden van de spreuk zat, was overdwars gescheurd. Onze George hier heeft het er voor de lol uit weggezaagd en de twee overblijvende stukken samengelijmd. Dan moet je zien wat er nu op staat. Ja, je kunt ook op de muur nog duidelijk de omtrek zien van de spreuk, zoals die vroeger was. Die was toen veel langer, hè? Zeg, zeg weten jullie wat mijn moeder er nu tegen zegt? Nee. Home, home on the right. Oh ja, dat ken ik. Home, home, home on the right. Where shall all his heart and his hope Dat kun je ons niet verbieden, conducteur! Als jullie je hier boven gaan dragen, er zijn dames hier beneden! Stuur ze naar boven! Ja! <tie> ja ik heb jullie toegestaan om dat lijk mee op te laten, maar als jullie het te pomp maken, dan laat ik de bus stoppen bij het eerstvolgende politiebureau. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, ik heb je gewaarschuwd! Een paar weken geleden heb ik het al gedaan, en ik zal niet aarzelen. Hetzelfde te doen. Volwassen mannen. Oh. <tie> maar zeg, ik was er toen niet bij. Wat is er gebeurd? We waren te laat voor de match. De conducteur liet de bus stoppen voor het politiebureau op de Lojo's Road. En de klabakken kwamen naar buiten in hun vertels en pikten er een paar nosums uit. Uh... Nosums zeg jij zomaar? Mijn broer hoorde er ook bij, bij degene die een voorlopige hecht is werden genomen. Het waren allemaal jonge snaken. Dat is nog geen reden om van nosums te spreken. Hij verdient 18 pond per week als bankwerker. Nou en dan. Mijn broer stond eveneens aan de draaibank. En uiteindelijk heeft hij zich verslingerd aan een vrouw uit de circus. Wat heeft dat ermee te maken? Ja. Hij was bankwerker, maar niet tegenstaande. Dat hebben ze een artistieke neiging van het rechte pad afgebracht. Ja. Mijn broer heeft geen artistieke neiging. Mijn broer wel. Op het laatst deed hij haast niets anders meer dan urenlang zitten tochelen op zijn bankschroef. is, ja. die is niet goed snikt. Zeg eens, makker, zal ik jou eens manieren komen bijbrengen. Mijn broer heb je er straks niet gehoord wat ik zei? Er is een politiebureau hier vlakbij, denk erop. Nou. Bovendien, als jullie denken dat dit zo gemakkelijk zal aflopen het transporteren van lijken met een openbaar vervoermiddel, dan heb je het mis. Ik moet dit in ieder geval rapporteren. Wat zei je ook weer in verband met je opvoeding? Wat mankeert eraan? Och, ik ben nooit boven het gemiddelde uitgekomen, dat is alles. En je denkt dat een serener huiselijke sfeer, als ik het zo mag noemen, je meer kansen zou hebben gegeven? Nee, nee eigenlijk niet, nee. Hij deed zijn best om me vooruit te helpen, maar op zijn manier dan. Ja. ja, in de omgang met andere mensen was hij een vlotte, fidele kerel, zo van... Uh, Goeiedag, beste jongen, blij je weer eens te zien, hè? En dat soort dingen, weet je wel. Ja, ja. Maar thuis was hij heel anders. Daar kwam hij nooit aan een vriendschappelijk gesprek toe. Als we samen uitgingen en ik hoorde en zag hem op zijn gezellige manier met anderen omspringen, grapjes maken tegen iedereen en vol belangstelling voor alles en nog wat. Nou, toen heb ik dikwijls gedacht: als hij in de omgang met mij nu ook maar zo was. Maar zodra hij thuis over de drempel stapte, konden we allemaal naar de hel lopen. Hij was net zoals een acteur. Als je die thuis ziet zitten. Dan is hij zoals iedereen. Hij heeft een publiek nodig om zich te kunnen uitleven. En uh, daar heeft je opvoeding onder geleden. Ja, oh, dat zou ik nou niet durven beweren. Laat ik je een voorbeeld geven van de manier waarop hij zich gedroeg... als hij toevallig niet in een rotstemming was. Bijvoorbeeld de keren toen hij me een sermoen gaf... omdat ik een onvoldoende had gekregen. Mijn moeder had hem daartoe aangezet, nota bene. Nou dan... Op een bepaald ogenblik bleef hij in zijn woorden steken en hij wist niet waarnaar hij moest kijken. Ja, en zelf wist ook niet waarnaar ik moest kijken. Totdat hij opeens weer zijn draad te pakken kreeg en toen bleef hij eindeloos doorkwijlen. Het is wel begrijpelijk. Je hebt wel meer mensen wie er Klepel geen ogenblik stilstaat. Huh? Klepel? Wat bedoel je? Ik bedoel alleen maar dat hij een kletsmeijer was. Ah, ah ja, ja, ja, ja, precies. Ja, dat, dat zei ik toch. Het was hem er waarschijnlijk om te doen... ...jou de vruchten te laten plukken van zijn ervaring. Ja, dat ontken ik niet. Maar daarom hoefde hij nog niet te gaan zitten zanig, hè. Ja, maar... Het was inderdaad zijn bedoeling mij wat aan te moedigen. Maar allengs begon hij je door te zagen... ...over het feit dat hij een mislukkeling was. Dat hij geen behoorlijke kansen had gekregen in het leven. En hoe ik dacht dat hij zich voelde... ...als hij zag dat andere vaders... ...hun kinderen met vakantie konden sturen. Ja, als hij die vaders de bagage van hun jongens zag helpen dragen... ...tot bij de bushalte. Sommigen hadden zelfs een occasiewagen. Ja, ja. En dan ken je toevallig zo iemand met een eigen auto. Een oppassende oude dame. En dan blijkt achteraf dat er wagen bij een bankoverval betrokken is geweest. Ja, wat... Uh... Ik heb niet zo goed gevolgd. Die uh, korte sermoenen die hij je gaf... die brachten jou dus wel degelijk van je stuk. <laughs> Kort waren ze zeker niet. Alles bij elkaar kwam het hierop neer. Hij zei... Kijk, vet." Al wat ik je vraag is dat je geen nietsnut wordt zoals ik. Probeer door je examen te komen en een man te worden. Ik was toen aan jaar. Wat is daar verkeerd aan? Maar Hij bracht me volkomen van mijn stuk, net wat je zelf zei. Ik had mijn huiswerk niet kunnen maken. De televisie stond de hele tijd aan en als hij thuis was, was de tafel bovendien geen ogenblik vrij. Hij had het meestal druk met thee te zetten of, of een eitje te koken of iets dergelijks. Daar zal je nu geen last meer van hebben. Goed, dat. Had ik niet mogen zeggen, het was tactloos. De waarheid mag gezegd worden. Nou goed, maar daar gaat het nou eigenlijk niet om, hè? Maar stel dat ik geslaagd was voor mijn examen. Hij zou het waarachtig aan de grote klok hebben gehangen. Oh, onze Fred is er door op het gymnasium. En zaterdags bijvoorbeeld zou hij me hebben opgedoft. Ik had mijn schoolpak moeten aantrekken en dan zou hij me overal mee heen gesleept hebben naar de conservator van het museum, naar zijn vriendje van de Spooktunnel... en een heleboel andere mensen, om het ze te vertellen... onze Fred is op het gymnasium, hij studeert Latijn... en pyrotechniek en de hele Santapetiek. Hij zou redenen gehad hebben om trots op je te zijn. Ja goed, dat dacht ik zelf ook. Maar kijk, het ene ogenblik slaat hij er als een wilde man op los... of zit hij te kokkerellen, of wenst hij ons allemaal naar de hel? En het ogenblik daarop zou hij met mijn cijfers willen gaan opscheppen... alleen maar om zijn eigen blazoen te vergroten. Je kunt het ook van de andere kant bekijken. Juist, juist, juist, juist, juist. En daar was ik nou net aan toe. Nee, het klopt in feite helemaal niet met wat ik daar even zei. Het is zelfs lijnrecht in strijd ermee. En toch kun je het op die manier ook uitleggen. Kijk, toen we namelijk examen moesten afleggen... werden we al meteen door een drol van een leraar met een rosse snor om de oren geslagen... met een aantal verbodsbepalingen. Het blad met de vraag mag niet worden omgedraaid... vooraleer ik het teken daartoe geef. Praten met je buurman is verboden. In de linkermarge mag niet worden geschreven. Je mocht dit niet en je mocht dat niet. Waarschijnlijk niet eens ademen. Verrek, dacht ik. Nou, in het klaslokaal was er trouwens ook al iets dat me stoorde iets. Nou ja, iets ongewoons. Niet zozeer de lessenaars die op één rij achter elkaar stonden... ...of de vloer die voor eenmaal eens netjes was opgedweild... ...of de aanwezigheid van dat kereltje met zijn rosse snor... ...die niet onze gewone leraar was. Nee, nee, nee, nee, nee, dat was het niet. Ik liet die vent maar voortrazen. He. Ik had ook geen andere keus, he. En ondertussen probeerde ik voor mezelf uit te maken... ...wat het nu precies was dat me stoorde. Dat, uh... dat, dat ongewone bedoel ik, hè. Ja, ja. En toen zag ik het opeens. ja vlak tegenover me. Ik had er al de hele tijd tegenaan zitten kijken en toch verraste het me nog. Alle borden waren namelijk schoongeveegd. Nergens stond er één enkel woord op. En toen zei ik tegen mezelf Wie durft van mijn vader te zeggen dat hij niets nut is? Met welk recht vellen zij een oordeel over iemand anders? Nou, en toen die rosse snorrenbaard op dat gecultiveerde toontje van hem zei... ...jullie kunnen nu beginnen te schrijven... ...toen dacht ik, verrek, laat de anderen zich maar uitsloven. En zelf zette ik de hele voormiddag geen woord op het papier. Heb je werkelijk geen enkele poging gedaan? Nou ja, nou ja. Feitelijk wel. Ik had niet de moed om tot het uiterste te gaan. Die rosse trol bleef me de hele tijd scherp in de gaten houden... ...omdat ik daar zat zonder iets te doen, hè? Op een gegeven ogenblik kwam hij naar me toe. Hij boog zich over me heen en begon zachtjes tegen me te blubberen. Ja, hij had ook nog een, nog een onfrisse adem, die vent. Daarna moest ik van hem even op de gang komen, want hij wou er precies het fijne van weten. En toen zei hij dat het geval zou signaleren aan de minister van Onderwijs. Of weet ik veel. Maar ik dacht, daar heb je het, hè. Ze sturen ons natuurlijk weer de politie op het dak. En er wordt meteen ook weer een familieraad belegd aan zijn plichten te herinneren. Ik schreef dus maar mijn naam op en maakte één of twee sommen. Maar voor ik goed en wel op dreef was gekomen, dan was het elf uur. En je vader was natuurlijk ontgoofd. Nee, nee. Hij heeft er nooit naar gevraagd. Ja, hij wist dat ik niet zou slagen. En dan moet je weten dat ik met de moeder van op naar huis ging. Ik was bang om het hem te zeggen. En ik had ook niet de gewoonte en wat voor te liegen. Maar hij heeft er nooit naar gevraagd. Hij was toen net bezig thee te zetten en hij vroeg me of ik ook een kopje wou. Dat heb hij nooit eerder gevraagd, want meestal diende de thee om zijn grog aan te lengen. Goed dan. We gingen samen thee zitten zwelgen en we hadden lak aan de hele poppenkast. Het was geweldig. Reuze leuk zo onder ons beiden, Onbeschrijfelijk. Laat ze maar pompen die sukkels met hun boekenwijsheid, zei hij. En ik dacht aan die leraar, dat stuk boekenvreter met zijn rosse snor, die daar voor de lege schoolborden had lopen ijsberen. En het gaf me echt een heerlijk gevoel om daar samen met mijn vader te eten zitten, Zuip. Niemand zei iets. Ze knikten alleen maar om hun medegevoel te betuigen. En naderhand zaten ze gewoon naar wat te schuddenbollen op het ritme van de wiegende bus. Al door te schuddenbollen. De hele weg tot bij het centrum. Onze Fred, ja, die nam helemaal geen notitie meer van de omzittende van het ogenblik dat hij zijn speech had weggegeven. Mooi zo, we zijn er. Een paar vrijwilligers alsjeblieft om een handje toe te steken. Onze meneer hier moet weer naar beneden. Het werd natuurlijk weer een gedrang van je welste. Iedereen wou zo vlug mogelijk naar buiten. De kerels met wie we hadden zitten praten bleven nogthans bij ons om ons te helpen. Ook de bleke man, de broer van de nozem die de week tevoren door de politie was ingerekend, kwam een handje toesteken. Onze Fred gaf ze een vriendelijk bedankje en zette zich schrap. Voorzichtig tilde hij onze vader op en droeg hem naar beneden. Voorzichtig, ja, kom. Oh, voorzichtig, voorzichtig. Ja, ja. Zachtjes draaien, zachtjes draaien. Ja, laat. Nu moesten we natuurlijk zien dat we op een van de andere bussen konden geraken. Dat was niet zo gemakkelijk. Die extra diensten liepen in een oogwenk vol. Je moest naar het uiteinde van een van de keushollen die zich om heel het stadhuis heen hadden gevormd. De bussen reden voortdurend aan en weg en het was ieder voor zichzelf. De vier kerels die met ons mee waren gekomen stonden er volkomen hulpeloos bij. Het is haast niet te geloven. Maar onder al die duizenden mensen die in het centrum op de been waren, was er geen levende ziel die ook maar enige notitie van ons nam. Kijk eens, we kunnen ze niet te lijf gaan. En we kunnen ook moeilijk in het rijtje gaan staan. Laten we liever een taxi nemen. Hij zou de voorkeur aan de bus hebben gegeven om naar huis te gaan. Wacht maar even. Ik ga met de controleur praten. Onze onderhandelaar kreeg de controleur te pakken. En we zagen deze in onze richting kijken. Op zijn dooie gemak kwam hij toen langs de rij bussen afzakken. Hij stond hier en daar stil, ging op zijn tenen staan en riep iets tegen de chauffeurs. Joost mag weten waar al die drukte voor nodig was. Het zou te eenvoudig geweest zijn als je de bussen gewoon liet vollopen en vertrekken naar het voetbalstadion. Ach ja, de man deed natuurlijk gewoon zijn werk. Hij werd ervoor betaald. Nadat hij zich bij een dozijn of wat aankomende en vertrekkende bussen had opgehouden... ...wist onze onderhandelaar hem eindelijk hierheen te krijgen. Wat hebben jullie nodig? Wij hebben niets nodig. We hebben een dooie bij ons. Dat is niet gelachen. Neem jullie een dooie mee naar de voetbalmatch? Ik ken dit camera zeker. We zouden thuis willen geraken. Thuis? Waar is dat? lanchon Lane. Waar komen jullie vandaan? Van thuis? Hij komt van thuis en je gaat naar huis. <laughs> jullie hebben vast een gezellig thuis. <laughs> We schoten natuurlijk allemaal in een lach. Stel je voor, een gezellig tehuis. Na alle verhalen die Fred had opgehangen over de heibel onder het ouderlijk dak. Maar dat wist de controleur niet. Hij vatte ons gelach op als een soort compliment voor zijn gevatheid. En het kostte ons absoluut geen moeite om hem in die waan te laten. Luister even heren, ik heb hier mijn handen vol met de dienstregeling van al de bussen. Dit is toch geen reclamestunt, wel... De dood heeft geen reclame nodig. En waar komen jullie vandaan? Van thuis, dat weet ik maar. Ik bedoel, welk was jullie vertrekpunt? Het Lunapark. En het is heus geen reclame. Moet u eens luisteren. Hebt u ooit uw eigen vader dood meegezeuld? Uh, nou, ik dacht dat uh. u zei Lunapark. Dat is een misverstand. Ze zijn klanten van het Luna Park, geen bedienden. De oude heer hier is tijdens een rit in de spooktunnel overleden. ja, ja dat moet een ziekenwagen bellen. Ze willen geen ziekenwagen, ze willen met de bus naar huis. Zo fatsoenlijk mogelijk. U had de 72X moeten nemen, die had u precies afgezet waar u zijn moest aan het ja. einde van Longshore. Dat weten we allemaal wel en we willen er ook niet over discussiëren. Geen gechagger met de dood. Ja. Ik zie dat u roze kaartjes in de hand hebt, die zijn niet geldig op de extra bussen, dat weet u toch zeker wel. Overigens, de extra bussen stoppen niet bij Paul Road, waar u normaal moet uitstappen. Ze rijden in één ruk door naar het stadion. U krijgt een fooi als u ons aan een bus kunt helpen. He, dat veranderde opeens heel de zaak. In een oogwenk stond hij aan de overkant van het plein. We zagen hem op zijn tenen staan naast de stuurcabine van een bus. En de chauffeur iets toeschreeuwen. De chauffeur keek onze kant op. Hij begon te manoeuvreren om zich uit de file los te werken... En toen hij daarin geslaagd was, reed hij om het plein heen tot waar wij stonden. Een lege bus. Helemaal voor ons. Vlug, erin met hem! We speelden het net op tijd klaar. In de menigte brak een helstumult uit. Een hoop mensen kwamen naar ons toegelopen. Ze drongen de bereden politie opzij tot tegen de pui van het stadhuis. En holden achter de bus aan. Had je moeten zien. Zo'n dolle bende. Ze probeerden het handvat te grijpen en zich op te hijsen. En toen de bus haar snelheid vergrootte gaven degenen die erop gesprongen waren sommige van hun makkers een zetje, wat niet altijd zo goed afliep, Enkele berekenden hun sprong verkeerd en maakten een buiteling. Ik heb zoiets alleen maar op bevrijdingsdag gezien. En zij die het gehaald hadden, gingen op de bus nog steeds voort met reden, twisten en een hoop drukte te maken. Pas toen de bus bij Paul Road stopte en wij vader naar buiten droegen, drong het tot en door dat er een dode in het gezelschap was. De kerels die ons hadden geholpen namen afscheid van ons. Ik doe verder maar geen moeite, anders mis je de match nog. We steken wel een handje toe, beste jongen. Het spijt me werkelijk dat het niet wat ceremonieler kon gebeuren. Ik denk dat we het vlugger klaarspelen als we het alleen doen. Neem me niet kwalijk. George, pak jij zijn voeten op. Ze stonden er iets wat aarzelend bij en liepen nog een eindje achter ons aan. Drie kerels van middelbare leeftijd. Met dassen van uw voetbalclub om de nek. En dan die bleke, paffige man met zijn bontgestreepte hoge hoed. Bij de volgende bushalte bleven we even staan uitblazen. En toen hoorden we een enorm gejoel opgaan van het voetbalterrein. De ploegen kwamen waarschijnlijk juist het veld op. Die kerels van daarnet zaten er zichtbaar over in dat ze de match zouden moeten missen, maar ze lieten er niets van blijken. Ze bleven op een eerbiedige afstand staan, klaar om ons te helpen indien we zouden omvragen. Maar onze Fred vroeg ze niets en ze schuifelde voort achter ons aan, alleen maar voor het geval. Op korte afstand van ons huis bleef Fred stilstaan. Ik vraag me af op welke manier we het haar best kunnen mededelen. Hij verwachtte alleszins geen antwoord van me. En de kerels die ons achterop kwamen begrepen dat hij ook van hen geen suggesties verwachtte. Besluiteloos stond hij daar, terwijl hij onze vader tegen de muur overeind hield. Je zag duidelijk hoe goed ze op elkaar leken. Ja, onze Fred wist op dat moment gewoon niet waar hij was of wat hij moest doen. En we zouden daar waarschijnlijk een eeuwigheid zo hebben gestaan als die vent van de fanfare geen aanstalt had gemaakt om naar de voordeur te gaan. Onze Fred gaf hem echter met een gebaar te verstaan dat hij het zelf wel zou opknappen. En dat deed hij dan ook. Niet zo handig eigenlijk. Want hij had niet de gelegenheid gehad om erover na te denken. Fred, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd, Fred? Wie zijn al die lui? Ze bleven op een paar passen afstand staan. En de vent van de fanfare gaf de bleke man een porrie in zijn zij en wierp een blik op die gestreepte hoge hoed. De man nam zijn hoed af en hield hem voor zijn borst. En het was net of hij zo uit een Victoriaans portret was gestapt. Fred, je vader Fred, wat is er gebeurd? Hij is er geweest. Maar nou Fred, ik heb zijn zaterdags eten klaar. Laten we hem naar binnen dragen hem bij George. We droegen hem naar binnen en legden hem op de sofa, terwijl mijn moeder zonder nadenken de deur dichtte. We hadden niet eens de gelegenheid om de kerels te bedanken, om ze een kopje thee te offeren of de fooi terug te betalen die ze de controleur hadden toegestopt. Maar Fred, hoe kon niet dat, Fred? Ik heb zijn zaterdag eten klaar. Het staat in de oven, gebraden lamsvlees. Ik heb ze zaterdags eten klaar, Fred. Ik heb ze zacht. Zo ging ze maar door, steeds weer hetzelfde te herhalen. In die kale kamer waar praktisch niets meer hing of stond, omdat vader het allemaal kapot had gegooid in zijn ruzies met Fred. De wandspreuk, home, home, waar wij ons zo vrolijk over gemaakt hadden, stond op de schoorsteenmantel. En op de plaats waar ze vroeger had gehangen, was het behangselpapier pleker. Het was allemaal precies... ...zoals het elke andere zaterdag geweest was. Onze Fred had iets kunnen zeggen om moeder te troosten. Of hij had kunnen vertellen wat er gebeurd was zoals hij op de bus had gedaan. Maar hij deed het niet. Hij zat op zijn stoel... ...in het gezellige huis... ...zonder zich een barst aan te trekken van wat er om hem heen gebeurde. Net zoals vader daar zou hebben gezeten. Ja, ja, moeder... Met de dood valt niet de chagre. U hoorde Geen gechagger met de dood, een luisterspel van Dan Hayworth uit het Engels vertaald door Wart Rijslink. De rolverdeling was als volgt George Hugo Prinsen Fred Alex Wilke Smith Frans van den Branden Verder werkten mee Geert Lunskens, Marga Nering, Joris Colette, Maurits Goossens, Jos Simons, Piet Bergers, Rican Jan Perret, Leo de Wals, Walter Cornelis Jacqui Morel en Jo Krap. Studiotechnici waren Frans de Greef en Willy Jacobs. Voor de geluidsregie zorgde Robert Bernard. Algemene regie Jos Joos.